Minister De Jager vindt dat de Grieken keer op keer de gemaakte afspraken niet nakomen. Hij pleit voor permanent toezicht op Griekenland door de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. De 49 VN-militairen die in de west soedanese provincie Darfur waren opgepakt door rebellen zijn weer vrij. De militairen waren eerder vandaag opgepakt omdat ze in het gebied van de rebellen waren. Drie mannen die voor de west soedanese Veiligheidsdienst zouden werken worden nog wel vastgehouden. En daarom blijven de militairen ook in het gebied. Volgens een woordvoerder van de VN-missie willen de blauwhelmen de drie burgers niet achterlaten.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 De inspectie voor de gezondheidszorg heeft neurochirurg Kees Tulleken uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is de mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim. Tulleken sprak in Innsbruck met de behandelend arts van Prins Frizo. En via zijn vrouw, die werkt voor de NRC, kwam die informatie naar buiten. De prins is voor zover bekend nog niet buiten levensgevaar. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Gevolgd door het regen. Minima vannacht tegen het vriespunt. Met kans op gladheid. Morgenochtend nog regen. S'middags droger en wat zon. Het wordt 6 graden op de wallen tot 9 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.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 Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen op deze maandag. Duitsland heeft een nieuwe president, Joachim Gauck. Daar gaan we zo meteen over praten met professor geschiedenis van veiligheid Beatrice de Graaf. Zij heeft Gauck namelijk meerdere malen ontmoet. Maar eerst, we kunnen er vandaag natuurlijk op deze maandag niet omheen. Het vertrek van partijleider Job Cohen. Luistert u even naar hoe dat ging.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 En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik ook de Kamer. Dat was Job Cohen vanmiddag. Elske terveld, Veld, hoe luistert u hiernaar? Nou, ik vind het natuurlijk erg jammer. Tegelijkertijd, toen de laatste peilingen waren, toen dacht ik, hij krijgt het steeds moeilijker. Een van zijn laatste uitspraken was toen naar de discussie over... Het nieuwe, het interview van het gaat onder mijn leiding. En dan roepen alle media, als je zo nadrukkelijk moet zeggen... onder jouw leiding, heb je die leiding dan nog? En toen dacht ik, oh Job. Ja, het doet me een beetje denken wat voetbaltrainers overkomt. Uh, je club uh, de, wint weer niet. En dan kijken we naar zo'n voetbalwedstrijd. En dan zeggen we, ja joh, dit is je laatste wedstrijd. Jij gaat eruit. Ja. En, en dat ik is gebeurd, het. geen verrassing dus, ook voor u niet? Nou, aan de ene kant wel een verrassing, want ik bedoel, het, het is niet nieuw... dat hij veel kritiek in de media over zich heen krijgt... over zijn, zijn stijl van oppositievoeren. Iedereen zegt, en dat is hij ook, dat hij een uitermate... fatsoenlijk en integer mens is. En eigenlijk is het tragiek natuurlijk dat... ja, toen Wouter Bos hem vroeg, had hij de hoop... dat hij daarmee de nieuwe minister-president zou neerzetten. En als Job geluk had gehad en de partij iets meer zetels, dan had hij waarschijnlijk op die positie een uitstekende, uitstekende rol gespeeld. Ja, dan had hij premier kunnen zijn. Laat ik even wat maar meer ja. over u vertellen. Want uh, ik dacht, ik laat u even gelijk reageren. Anders ja. is dat gevoel weer weg. Want u bent van de Partij van de Arbeid. U bent de Eerste Kamerlid geweest, Tweede Kamerlid geweest. Uh, Oud-staatssecretaris in het derde kabinet, Lubbers. U moest toen zelf ook naar een interne discussie... over de WAO en de nabestaande wet gedwongen aftreden. U weet dus hoe dit voelt, hè, als je dan toch eigenlijk weg moet, terwijl je het zo anders had gewild. Ja, ik had, uh, ik had er voor een deel ook gigantisch de pest over in. Echt het gevoel, maar dat is natuurlijk een andere situatie... als je in een kabinet zit en je zit niet in de fractie. Echt het gevoel van, eerst zetten jullie me in zo'n rot kabinet... waarin we allemaal rot dingen moeten doen. Die doe ik zo goed mogelijk. En, nou ja... Ik bedoel, het vertrouwen ging met de dag verder weg. Je zag iedereen echt denken... als we met die meid verder moeten, raken wij onze zetel kwijt. Dan krijgt de Partij van de Arbeid nul zetels. Hoe eerder ze weg is, hoe beter. En uh, ja, dat maakt het leven ook steeds moeilijker. En toen dacht ik op een gegeven ogenblik... van nou, zo kan het dus niet langer. Nee, laten we ook even luisteren, want dan hebben we dat ook maar gelijk gehad. Dat fragment dat u zelf ook uh, uh, wegging hè, en opstapte. In dat gesprek is mij gebleken dat de fractie van de Partij van de Arbeid... niet langer voldoende vertrouwen heeft in mijn politiek functioneren. De partijleider heeft me daarop geadviseerd... daaraan mijn consequenties te verbinden. En nadat ik daar een nachtje over geslapen had... heb ik heden ochtend de minister ingelicht... en Hare Majesteit verzocht... ...om mij ontslag te verlenen. Oh. Ik ben <laughs> ja. It's my party. Ja, I cry if I want to. ja, dat laatste. Wat zei u nou? It's my party and I cry if I want to. Dat is een oud tienerliedje. Ja. ja. En daarvoor zei u, ach, Jeltje kwam binnen. Ja, Jeltje kwam binnen. Ik had mijn radio-interviews gedaan... en de televisie stond allemaal start klaar. En Jeltje kwam binnen. En ik had nog zo gezegd, niemand erbij, want dan krijg ik zelf medelijden. Dus ik barstte in snikken uit. En daar had ik de pest over in. Wat gaat er met alle camera's het land over in? Maar dat is een combinatie. Voor een deel weet je gewoon van... Uh, het gaat er niet om of jij vertrouwt in de fractie. De fractie moet vertrouwen hebben in jou. Ja. En is dat, als we even teruggaan naar Job Cohen, en we komen straks alweer bij uw verhaal, is dat bij Job Cohen eigenlijk dan toch hetzelfde? Nou, ik denk in die zin dat een deel hetzelfde is. Als de fractie zonder enig probleem met elkaar die oppositie gevoerd had en elkaar gesteund had, want je bent natuurlijk nooit in je eentje de partij. Job niet, niemand niet, dan had hij natuurlijk een andere positie gehad. Maar het feit dat hij zowel in de media... Het ging niet echt goed in de media. Nee. Uh, in, de, in de Kamer. Ik bo, hij was natuurlijk... Uh, ik dacht toen, wij, toen we weer achteruit gingen. Als Rutte nou Wilders op zijn nummer had gezet... voor dat objectensteunpunt, standpunt, uh, website toestand. Van maar nee, hoor. PVV bedoelt u, ja, over de dan, Polen. Precies, dan loopt, dan loopt Rutte weer vrolijk, uh, vrolijk weg. Uh, op die manier gaat alles naar Wilders. Dan krijgt BVDA nog weer een klap. En... Wilders heeft Job natuurlijk ook vreselijk aangevallen. Op een manier waarop iemand als Job, die nadenkt voor hij iets zegt... Kijk, ik ben nog wel vrij primair reagerend meestal, maar Job niet hoor. Job denkt echt na. Ja. Job zegt niet zomaar wat. En dan is oppositievoeren niet makkelijk als je wordt uitgemaakt... voor grote gedoger door iemand die zelf de grote gedoger is. Nou. Dus maar wil... waar is het dan toch fout gegaan volgens u? De laatste weken? Ik bedoel, u zegt... De laatste weken? Nou, ik denk dat... Uh, Je kan iedere keer afvragen wat heeft nou de doorslag gegeven. We zagen vanaf het begin dat oppositievoeren... niet Job zijn, zijn sterke punt is. Is dat niet een enorme inschattingsfout geweest van, van Wouter Bos... die hem uiteindelijk naar Den Haag heeft toegehaald? Nou ja, kijk. De hele partij was natuurlijk dol op Job. En terecht. En bent u ook dol op Job? Ja, ik heb hem meegemaakt in de Eerste Kamer. Daar was hij mijn fractievoorzitter. En... Ik vind iemand die goed luistert, goed nadenkt. Um, vind ik heel plezierig. Vooral als je zelf nogal de neiging hebt om primair te reageren zoals ik. Dat is, zo, is echt fantastisch. Nooit ruzie met hem gehad daardoor? Nee, nooit. Want nee. hij is zo'n emabele man. Hè? Hij blijft zo rustig. Hij blijft rustig. Hij blijft verstandig. En hij denkt na voor hij iets zegt. Altijd. En dat betekent dat hij in zo'n. Ja, in de huidige politieke debatsituatie toch eigenlijk altijd een stap, uh, stap na zit. En dat geeft zo nu dan van die trieste beelden. Ik wil laatst ook in de Volkskrant... dan gaan Rutte en Roemers die gaan met enthousiasme naar de sociale werkvoorziening... waar Job absoluut vreselijk geïnteresseerd in is. Want ik weet dat hij dat is. En dan zegt zo'n meisje van de sociale werkvoorziening nog tegen de fotograaf: waarom fotograferen jullie hem niet? Want dan staan ze altijd maar, Roemers en Rutte, die staan, staan gezellig. Nou ja, zoals die twee gezellig met elkaar ja. kunnen staan. En dan denk je, Job, oppositie voeren... het is niet helemaal jouw tak van sport, maar aan de andere kant... hoe erg eigenlijk voor de politiek dat zulke integere, fatsoenlijke mensen... als Job, daarmee zo ja. onderuit gehaald kunnen worden. Maar wat dat heeft dat toch de doorslag gegeven volgens u de afgelopen periode? Ik denk dat een combinatie is geweest van uh, een verder zetelverlies... En, uh, de enorme discussie in de, in de fractie... naar aanleiding van het interview... dat hij samen met uh, de partijvoorzitter Hans Spekman gaf. En waar Frans Timmerman... en ik geef echt niet de schuld aan Frans... want dat vind ik ook een, een plezierig en mm. goed... Uh, niet alleen goed Kamerlid... maar ook een goede PvdA-genoot. Uh, maar dat het toch weer een discussie is geweest... waardoor hij weer moet zeggen... ik ben echt de leider... Ja, en dan, komt de en dan komt de media en die zeggen, Oh, als iemand dat moet roepen, dan is hij snel weg. En ik denk dat het op een gegeven ogenblik te veel is. Ik denk dat hij het zichzelf kwalijk neemt. Ik denk dat hij ook had verwacht vanuit de partij toch meer steun te krijgen. Um, niet, niet een briefje van goed zo je op of zo, maar gewoon door de manier waarop je samen oppositie ja. voert. Want, want u heeft dat zelf ook meegemaakt. Dat je dan op een gegeven moment door hebt van, ja het zijn wel mijn mensen die Partij van de Arbeid mensen. Maar eigenlijk voel ik aan alles dat ik geen draagkracht uh, meer heb. Ja. Dat heeft hij ook gevoeld, natuurlijk. Hè? Natuurlijk heeft hij dat gevoeld. En wanneer hij... was dat bij u dan? Wanneer, wanneer... Nou, dat was al een tijdje eerder. Maar ik had dus inderdaad wel een aantal wetten. Ik had een WHO, na, na, niet alleen een nabestaande wet... ook nog een wijziging in de bijstandswet. Toen kwam er nog een demonstratie van studenten en werkende jongeren. Ach ja, dat ging allemaal tegelijk over elkaar heen. Dus het werd eigenlijk een soort rampzalige toestand. Een parlementair onderzoek naar de bijstand. Nou ja, een, sociaal, een parlementair onderzoek en een parlementaire enquête... naar de sociale zekerheid. Je wil niet weten wat er allemaal tegelijk op je afkomt. Maar wat is dan het moment dat je denkt... Ja, ik moet hier wegwezen als politicus? Um, nou, ik, ik had al eerder het gevoel van... Oh, eigenlijk ook het gevoel van... als het zo moet, doe ik het niet meer. Maar ja, ik had, ik, had, ik had ervoor getekend het te doen. Maar als het zo moet? Als het zo moet? Ik kreeg erg veel, erg veel kritiek over me heen, hoor. Ja. Noem eens wat? Nou, ik kwam op een gegeven moment een van de Partij van de Arbeid uit... waarin alle bewindslieden stonden met hun beleidsactiviteiten en ik niet. Toen dacht ik, god, ik ben al weg. Echt waar? Ging het zo? Ja, zo ging het. Ja, het was niet leuk. Maar ik dacht, nou ja, kijk, we zitten met z'n allen in het kabinet... en we hebben met z'n allen hiervoor gekozen. En je hebt zelf ook het gevoel van... nou, ik doe mijn best om alles nog zo goed mogelijk te doen. En bezuinigen is niet leuk. Nee. Ja, je kan zeggen, oké, okay, socialisme kan je ook niet bezuinigen. En je verwacht meer steun. Maar ja, ik denk dat Job ook wel meer steun verwacht. Ik denk dat hij het ook aan zichzelf wijt, hoor. Ik denk dat hij zichzelf ook realiseert van... Uh, een goed bestuurder zijn. Mm -hmm. uh, een goed jurist zijn. Uh, Nadenken over alles wat je zegt, dan is oppositie voeren in dat speelveld van die Tweede Kamer niet makkelijk. Nee, voelde, is het ook niet? voelde u zich in die tijd, hè, dat u zegt, ja, je voelt dan toch die draagkracht of het dra dra draagvlak dat, dat kalft af, voel je dan ook heel eenzaam als politicus? Ja, ja, want ik bedoel, als je het goed doet, dan houdt iedereen van je. En als je het minder goed doet, dan denken mensen: van, oh, wacht even. Ik bedoel, dat is altijd zo. Ja. Dat moet Job ook hebben gevoeld. Hè? Eerst die enorme euforie dat hij naar uh, oh, ja, Den Haag kwam. Ja. Dat was ook bijna alsof de Messias uh, ja. was ja, teruggekeerd veld, op aarde. Ja, een, een veel te groot verwachtingspatroon. Ja. En dan opeens zo uitgekotst worden van alle kanten. Uh, ja, ik denk dat wat hem vooral erg tegengevallen is... De, is de manier waarop dat vanuit alle kanten kwam. Want wat hij zelf ook zegt, in de politieke arena en de media ook bij de media en dat begrijp ik wel. Ik bedoel in de kranten las je las je kritiek. Iedereen erkent, mm. hij is fatsoenlijk, hij is goed. Maar, maar, maar. Dan gaat je zelfvertrouwen denk ik ook wel weg. En ik maakte er in het begin ook wel schrapjes over. Zeg zei ik, ach ja, Job is gewend om op de mesthoop te zitten. Dus dat is niet zo erg. Ja, dat is bijbels, hè. Oké. Okay. Ik uh, ben niet zo bijbelvast. Job, Job op de mesthoop. Ja, ja, okay. denk, Dus die, die, die vindt een puinhoop niet erg. Maar ik denk, het moet niet te lang duren. Nee. Want op een gegeven moment vreet dat ook aan je zelfvertrouwen. En dan ga je ook niet meer spontaan met de media om. En dan kan je ook niet meer nee. zo makkelijk. En je gezondheid denk ik dan ook. Ik bedoel, slaap je dan nog? Word je niet uitgeput of? of? Nou, ik neem aan dat je er wel bij slaapt. U? Sliep u in die ja, tijd? Ja, ja dat slaap eigenlijk altijd wel, ja. ja. Laten ja. we heel even, want anders hebben we daar geen tijd meer voor. Um, we hebben vanmiddag even gebeld met Max van Wezel... Uh, al oh, jaar ja. en dag ja, ja. politiek journalist voor Vrij Nederland onder andere... en ook voor de NOS. Um, en hij zei toch, ja, het heeft ook te maken met de uh, interne partijcultuur... binnen de Partij van de Arbeid. Ik heb dat in de jaren negentig meegemaakt... rond het aftreden van uh, Elske Veld... Toen schrok ik er nogal van dat ik in het weekend daarna... Uh, spontaan werd opgebeld door Tweede Kamerleden van de PvdA... dus partijgenoten van mevrouw Teveld. Ja, voordat je een kritisch oordeel velt over dat we heb hebben afgezet... Het was ook een onwerkbaar geval en, en een uh, groot bedrijf had al lang afscheid van zo iemand genomen. En uh, ik was toen nog groen en maagdelijk en ik schrok daar ongelooflijk van. Ik kan me echt herinneren dat ik daar uh, fysiek onpasselijk van werd. Echt letterlijk ervan moest overgeven. Iets dergelijks is ook gebeurd uh, een paar jaar geleden rond uh, de val van mevrouw Vogelaar, de toenmalige minister van Wonen en, werken, of wonen en Wijken. Ja, voor de derde keer heb ik dat deze week uh, meegemaakt uh, rond Job Cohen. Ja, ik vind dat een onaangename, uh, ook laffe manier van doen. Uh, men geeft iemand als Cohen op zo'n moment een dolkstoot in de rug waar hij eigenlijk niet tegen terug kan vechten. En ik meen zeker te weten dat dit de reden is waarom Job Cohen heeft gezegd: Ik wil ook helemaal geen voorzitter van die fractie meer zijn. Max van Wezel, goede analyse, mevrouw Elske Terveld? Ja, ik. Je zou bijna zeggen, als je dat zo hoort van de, de revolutie eet er eigen kinderen op. En dat dacht ik toen ook wel eens. Ik weet niet hoe dat in de fractie is gegaan, maar ik ben ervan overtuigd... dat als, als het altijd als één, één man samen de oppositie gevoerd was geworden... Hmm. Uh, die, had die sterker dan had hij sterker gestaan. Dus toch de, de partijcultuur. Uh, partijcultuur is niet makkelijk, maar het leven is nooit makkelijk als je met elkaar zoveel wil. Dan, dan verdedigt u toch een beetje uw partij. Ja, kijk, uh, binnen de sociaal wil je altijd een heleboel tegelijk veranderen. En op dit moment is het veranderen niet zo makkelijk. Volgens Max van Wezel, zou ik bijna zeggen. En anderen bijna omdat het socialisme er al is op de aarde. <laughs> uh, misschien, is de, uh, misschien had de partij ook eerder zelf moeten denken... van wat zijn onze nieuwe richtingen. Uh, want uiteindelijk is een partijleider... Ja, wat het ook is. Die draagt natuurlijk de hele partij. En als de partij zelf omhelder is in welke richting mm. ze uitgaat, dan wordt het ook steeds moeilijker. En als dat niet met elkaar gedragen wordt en je elkaar steun geeft, dan is zo'n taak inderdaad erg eenzaam. Ja, en en, en ja. uh, hoe moet het nu verder? Nou, uh, daar hebben wij partijspelregels voor. De leden het, moeten weer doen. een advies geven. En wat zegt Elske Terveld? Gewoon uit uw hart nu, tot slot van deze... Uh, nou ja, kijk, er komt een interim, moet een interim iemand leiding geven aan de fractie. Er komt natuurlijk een nieuw fractielid in als, als Job eruit is. Ik weet niet eens wie dat is, maar daar zal iemand iemand zal die fractie moeten leiden. Samson Plasterk. Uh, ze kunnen ook terugvallen op, uh, op Mariette Hamer. Ik bedoel, de fractie moet moet over de tijd overbruggen. En dan moeten we in een partij helder zijn van waar willen wij de volgende verkiezingen ermee in? Want de verkiezingen kunnen wel eens snel komen. Als en wie Rutte zou dan, en dan de, de partijleider niet, Maag, niet uit de bezuinigingen ja, komen? Maar wie moet dan de partijleider? Wie is uw gedroomde kandidaat? Moet je toch altijd maar weer vragen. Nee, ik heb geen gedroomde kandidaat. Maar als er een kandidaat is, en dat heb ik ook met Job. En dat had, dat had ik ook met alle voorgangers. En absoluut ook met Job ten Oud. Wie het ook is, we kiezen met z'n allen. En dan staan we er ook achter. Goed, ik hoor geen naam van u, hè? Nee. U blijft toch een beetje politicus. Eens een politica, altijd een politica. Absoluut. Mag ik u danken, mevrouw Teveld. Oké. Okay.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 We gaan uh, naar onze buren, we gaan het hebben over uh, Duitsland. Want dit weekend werd bekend dat de 72-jarige dominee... en uh, oud-mensen-burgerrechtenactivist Joachim Gauck uh, de president wordt van Duitsland. En uh, dat uh, maakte bondskanselier Angela Merkel zondagavond bekend. En ze zei, het is een man die Duitse geschiedenis in zich draagt. Wie is deze man? Daar gaan we het over hebben. Met uh, hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief... Beatrice de Graaf, wat een enorme titel heb je dan, zeg. Fantastisch. Uh, u heeft hem een paar keer ontmoet, hè? Ja, wanneer dat klopt. was de laatste keer? De laatste keer was vorig jaar. Toen was hij hier in Nederland net nadat bekend was dat hij het niet was geworden. Ja, bij een eerdere verkiezing is hij afgevallen. Nou, Er zijn toen drie rondes geweest, wat buitengewoon pijnlijk al was voor kanselier Merkel. Dat haar, haar kandidaat dus eigenlijk op zo'n klein draagvlak kon rekenen in de boendesraad. Dus iedereen dacht nog, ik heb ook toen voor de tv gekluisterd gezeten, van oh hopelijk wordt hij het. En toen werd dus pas in de derde waalgang, zoals dat heet, werd duidelijk dat hij het niet werd. Hij had er zelf denk ik ook echt mee gerekend dat hij toch zou worden. En toen zag u hem? En het geluk daarvan was: was natuurlijk maar een heel klein geluk, maar toen kwam hij toch naar Nederland voor de lezing die hij zou houden. En die had hij anders afgezegd. En ik mocht toen die lezing inleiden bij de Duitse ambassade Den Haag. En dat was bij de presentatie van zijn autobiografie: Winter in zomer, Vroeiing in herfst. En uh, toen hebben we nou ook gegeten en ik kende hem ook al wat langer. Ik heb hem al in 2000, 2001 leren kennen voor het onderzoek voor mijn proefschrift over de DDR. En met name over het functioneren van de oost geheime dienst, de Stasi. En hoe die Stasi ook de oppositie, de dissidenten, de kerken in de greep hield. En hij was al in de DDR een dominee. Ja. en ik heb hem toen over die rol die hij toen in de DDR speelde al geïnterviewd en dat contact is toen eigenlijk blijven bestaan. Ja, voordat we daarover verder praten, wat is toch wel leuk om dan toch even Angela Merkel uh, te horen hoe ze hem uh, gisteren eigenlijk uh, ja, presenteerde. Na intensieve overleggingen en afwegingen verschillende voorstellen zijn we heute zu dem Ergebnis gekomen. Deze gemeenschappelijke kandidaat is de burgerrechtler Joachim Gauck. Ik kan ze uh, nur bidden die eerste fehler gütig te verzeihen. En van mij niet te erwarten dat ik een superman en een feederloser mens ben. Hm. Heeft u hem inmiddels gesproken? Nee, nee, nee. Dat is, uh, kijk, ik behoor niet tot zijn vriendenkring nee, hoor. Dat, dat, dat uh, ga ik me niet aanmatigen. Nee hoor, zeker niet. Dus ik heb hem een mooie kaart gestuurd. En ik hoop dat hij nu nog wel een keertje de tijd overhoudt om weer naar Nederland te komen. Of dat ik hem natuurlijk nu eens een nieuwe optrekje, Schloss Bellevue in Berlijn nog een keer mag interviewen. Ja, wat heeft u op dat kaartje gezet? Nou, van harte gefeliciteerd. En ik heb gezegd dat ik hoop dat hij bij zijn vele reizen... want hij presenteert zichzelf altijd, dat zegt hij... ik ben een rondreizende prediker en leraar van de democratie. Dat is mijn seculiere evangelie. Dus nadat hij dominee af was... toen hij directeur van het archief werd in 1990... toen was hij dus geen dominee meer. En toen zei hij de vrijheid... Van God, die ik van de kansel heb verkondigd. Die verkondig ik nu vanuit de democratie. En ik heb dus geschreven. Ik hoop dat u ook op die vele reizen nog weer een keertje naar Nederland wilt komen. Ja, en, en, en denkt u dan dat hij weet wie u bent? Ja, ik denk het wel. Hij heeft, toen mijn proefschrift verscheen in het Duits heeft hij daar een lezing bij gehouden. Uh, ik citeer hem ook meerdere malen in mijn proefschrift. En uh, toen hij hier in Nederland kwam. Toen sprak hij me ook zo weer bij mijn naam aan. En we hebben elkaar eigenlijk... Met afstanden steeds van een jaar of wat ook wel blijven ontmoeten. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik bedoel, voor mij is het een persoon tegen wie ik enorm opkijk. En waarom is dat? Nou, hij is een symbool wat Kanselier Merkel ook zei. Hij is symbool van de Duitse geschiedenis. In al zijn breuken, ja. in, in, in alle dictatoriale ervaringen. Hij is geboren in 1940. In 1945. Uh, uh, werd zijn vader kapitein voor de DDR, nou ja, de DDR 1949 opgericht. Maar zijn vader bleef in het communistisch bezette deel. Zijn vader werd kapitein. Zijn vader uh, is toen door de Russen opgepakt en naar Siberië getransporteerd weggevoerd zonder dat de familie dat wist. Dus moeder Gauk bleef achter met vier kleine kinderen. En daar heeft hij dus een heel ja, diep trauma aan overgehouden. En ook is hij dus heel anticommunistisch opgevoed. Je verzet je tegen totalitaire ideologieën en tegen macht. En die moeder zei dus tegen de kinderen... jullie dragen dat blauwe sjaaltje van de vrije uh, Deutsche Jugend... de communistische partijjeugd niet. Dat betekende dat hij dus nooit carrière kon maken. Hij kon niet studeren... Hij mocht niet de journalist de worden, niet. in de DDR nee, niet. Want DDR was toen natuurlijk communistisch. Was communistisch, inderdaad. Het was het socialistische Duitsland. Ja. Het kleinere Duitsland ten oosten van het grote West-Duitsland. En hij heeft toen wel tot de bouw van de muur... heeft hij nog wel in het Westen rondgekeken... maar toen die muur er dus stond, kon hij ook niet meer weg. Toen heeft hij echt gekozen om toch in de DDR te blijven... niet te vluchten. Hij is dominee geworden, omdat hij zei... ik wil iets studeren wat mij in houvast geeft... in de strijd tegen het Marxisme-Leninisme. Ik wil dus iets zoeken wat mij geloof en wat mij kracht geeft... zonder dat het van mensen is bevolen. Dus en dat zet... werd, werd toen wel ook toegestaan in de DDR? Je kon in de DDR. De kerken bestonden in de DDR ja. onder het communisme. En je kon in de DDR ook theologie studeren. Sterker nog, het was eigenlijk de enige vrije ruimte... de kerk ja. en de theologie, die er nog was... Onder het communisme. En in de stalinistische tijd heeft de partij ook nog geprobeerd al die christenen te vervolgen uit te schakelen. Maar je moet bedenken dat 80% van de Oost-Duitsers nog protestants was. Die kon je natuurlijk. Je kon niet 80% nee. van het land in de gevangenis stoppen. Zelf nee, maar hij zocht eigenlijk die ruimte om dan toch vrij te kunnen praten, af vrij en toe. te kunnen praten, te kunnen studeren. Ja, een andere optie was geweest. Dan had hij de fabriek ingemoeten. Ja. Had hij kolenbrander moeten worden achter de lopende band. Dat wilde hij niet. Maar toen hij dus in de kerkdominee werd, toen is hij ook al heel snel hij een regionale functie. Hij, hij deed zijn best voor jongeren die bijvoorbeeld door de stasi werden gepakt. Hij was ook altijd een vraagbaak en een soort biechtpunt voor jongeren. Toen in 1989, 90 eigenlijk daarvoor al, sloot hij zich aan bij de oppositie. Hij was niet iemand die de straat opging en echt, uh, uh, hoe zeg je dat, zichtbaar demonstreerde tegen de partijen. Hij was wel iets voorzichtiger. Mm -hmm. Eigenlijk net als kanselier Merkel, die overigens ook een dochter is van een dominee. Dus allebei twee Oost-Duitse protestanten. Ja, ja dat is heel merkelijk. En toen in 1990, wat, hij toen heel, wat hem heel bijzonder heeft gemaakt, hij zei. Ik wist dat de kennis van die dictatuur van de DDR, dat, die kennis van de Stasi... dat zit allemaal in die kilometers lange actes, die dossiers. Ja. En die moeten we hebben. Dat is het hart van de dictatuur. En hij heeft er dus voor gezorgd, samen met dissidenten... dat toen de Stasi bleef bestaan, na de val van de muur... want dat weten veel mensen niet, die bleef gewoon bestaan... en die ging op eigen manier zijn verleden verwerken. Die begon die dossiers te verbranden om hun sporen uit te wisselen. En wat deed hij toen? Toen zijn zij die kantoren van de stasi gaan bezetten... met gevaar voor eigen leven. Want je wist natuurlijk niet of de stasi zou gaan schieten. En toen zijn ze net zo lang daar gebleven... tot er besloten werd... en dus die fase tot Duitsland 1 werd, 3 oktober 1990. En toen is er besloten, eigenlijk in die tussentijd van de DDR... dit wordt een archief, dit wordt iets voor de mens. En daar heeft, heeft hij voor en gestreden. En waarom deed hij dat dan? Want je zou kunnen zeggen... Nou de, hij kan me niet voorstellen dat je de geschiedenis verbrandt. Uh, maar ja, hij had het misschien ook kunnen laten gebeuren. Nou, er zijn heel veel landen geweest. Bijvoorbeeld in Polen. Waar ze gezegd hebben: we zetten een dikke streep om ja. in het uh, verleden. Een Roba Cresca. Want we willen hier geen heksenjacht. Geen lunchjustiet. Uh, over en uit. Verleden en vergeten. Net wat ze eigenlijk ook onder Spanje, in Spanje hebben gedaan. Uh, na de Franco-tijd. En Gauk heeft gezegd: nee. Want dan bestendig je de heerschappij van het onrecht. Je moet de slachtoffers. Uh, eigenlijk dat herschaftswissen. Die kennis van de macht terug. Je moet aan de slachtoffers kunnen vertellen. Wat was hun biografie? Wie heeft ervoor gezorgd dat zij geen carrière konden maken? Hoe is het gekomen dat zij zo op een zijspoor zijn beland? Je moet die slachtoffers recht doen. Je moet ze respect en waarde teruggeven. Rehabilitatie van mensen. Want als je dus niks doet met dat verleden... bevoordeel je de machthebbers. Die kunnen blijven zitten waar ze zitten. Dus, en hij zei ook, Gauk, en in zoverre vind ik het zo'n bijzondere persoon... voor de Duitse geschiedenis. Hij zei, mijn voorbeeld, dat was het Nuremberger tribunaal... na de Tweede Wereldoorlog. Toen de geallieerden duidelijk hebben gemaakt voor de hele wereld... wat de misdaden van de nazi's waren. Zodat men zich nooit meer kon verschuilen... achter die hm. zin, we hebben dus niet gewoest. Ja, maar is dat dan al de kennis, hè? Erudite man die uh, een soort uitweg heeft gezocht... door inderdaad ook dominee te worden in Oost-Duitsland. Is dat dan toch wat, wat, wat u zo heeft geraakt toen u... Hem ontmoeten? Nou, het is een morele instantie. Hij is heel charismatisch. Hij is echt in alles, ook al is hij officieel geen dominee meer. Een dominee in de zin dat hij het beste zoekt voor de mensen. Dat klinkt op paternalistisch, mm -hmm. dat is hij ook een beetje. Hij is heel ijdel en ook een beetje autoritair. Maar dat geeft niet. Je merkt gewoon aan hem. En de meerderheid van de Duitsers ziet dat ook. Hij is authentiek, hij is geloofwaardig... en hij heeft een enorm gezag. Ja. Misschien door zijn biografie, misschien door die ervaring. Als hij praat, valt iedereen stil. Er wordt ja, wat ik, ik, ik las ook ergens dat u met hem heeft gegeten... toen u hem heeft ontmoet. Ja, En dat u daar een keer zat met alle andere mensen. En toen maakte u een... Uh, vergelijking met, met uh, Jezus met zijn apostelen? Nou ja, dat zal hij zelf helemaal niet leuk vinden, want dat, dat, die maar, vergelijking, die, daar is hij dan toch echt niet eindig genoeg voor. Maar hoe voelde u dat dan? Nou, je zit daar echt als een soort discipel te luisteren naar wat dominee Gauck vertelt. En hij opent ver gezicht. Hij is heel visionair dat, een, dat de Duitsers nu zo'n president hebben. dus is echt iets om jaloers op te zijn. Ja goed, wij hebben een koningin als Staatsover, dus zijn de Duitsers weer jaloers op. Maar ik bedoel, wat hij aan, aan, aan, aan visie weet te vertellen. En hij is ook heel erg uh, ja, harmonieus. Dus hij is aan de ene kant keihard Zegt hij de waarheid? En daar schijnt Merkel ook een beetje bang voor te zijn. Hè? Want iedereen is eigenlijk verbaasd dat zij hem niet in eerste instantie hmm. voordroeg. Want hij noemt zichzelf conservatief. Ja. Hij is oorspronkelijk volgend misschien de... iets terecht door zee en iets. Hij is terecht, terecht, terecht door zee, voor zee en, terecht voor en terecht voor zijn raap. En misschien ook te irritant voor haar. Ze kan hem niet onder controle houden. Maar tegelijkertijd. Hij is toch een buitenstaander en hij staat boven de partijen. En dat vinden de mensen in Duitsland, die willen een fatsoenlijk iemand als president. Niet iemand die frauduleuze zaakjes bedrijft, en, zoals Christian Wolff, de ja. voorganger. Maar kan hij dat vertrouwen weer terugbrengen in dat presidentschap in Duitsland, denkt u? Nou, hij is een, echt een politiek. Politicus in de goede zin van het woord. Een politicus die zorg draagt voor het publieke belang. Voor het heil van het volk. Zo presenteert hij dat zelf ook altijd. En de mensen, massaal vertrouwen ze hem. Dat zeggen ze nu al. Dus eerlijk gezegd en hij, heeft, hij is natuurlijk zo gepokt en gemazeld... door al die aanvallen van de Stasi. En daarna in die tijd van de opbouw van, van de Nieuwe dat Bondsrepubliek. Gaat dat gaat wel lukken, denk ik. Goed. Mag ik u danken voor uw komst naar twee dingen. Beatrice de Graaf. Zij is hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief. Ik noem het nog een keer de hele mond vol... En zij heeft dus een aantal keer de nieuwe president van Duitsland Joachim Gauck ontmoet. Bedankt. En dat was het Graag eind gedaan. van uh, twee dingen. Uh, Zometeen op deze zender BNN Today. Luc Ikking vandaag. Hoi. Helemaal het heft in eigen hand, Luc. Ja, klopt. Ja. Heerlijk voor jou een keer, ja, toch? Ja, heerlijk. Eindelijk eens een keer dat mens weg. Wegvers... <laughs> nee, hoor, dat is niet zo. We gaan het straks hebben over Cohen. En dan eigenlijk niet meer over Cohen. Maar vooral wie de opvolger moet gaan worden van Cohen. Frits Wester spreken we erover. En ook onze Den haag ziet het van Linde. En uh, we hebben het over de wereld van de hacker. Want wie zijn die hackers nou eigenlijk? Dat allemaal zo meteen. Na het nieuws met Ewald Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister De Jager van Financiën wil dat er permanent toezicht komt op de Griekse regering en niet drie maandelijks. Hij zei dat in Brussel voor de vergadering van ministers van Financiën van de Eurolanden. In Brussel wordt besproken of Griekenland aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. Volgens De Jager houden de Grieken zich niet aan de afspraken. De 49 VN-militairen die in de West-Soedanese provincie Darfur waren opgepakt door rebellen zijn weer vrij...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 De man met wie Prins Frizo afgelopen vrijdag aan het skiën was, is vandaag door de politie een leg ondervraagd. De man bleef ongedeerd toen de lawine naar beneden kwam, omdat hij een speciale airbag droeg. Volgens de politie is het horen van een begeleider gebruikelijk na een ongeluk als vrijdag. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft neurochirurg Kees Tulken uitgenodigd voor een gesprek. De aanleiding is de mogelijke schending van het medisch beroepgeheim. Kulke sprak in Innsbruck met de behandelend arts van Prins Frieso. en Via zijn vrouw die werkt voor de NRC kwam die informatie naar buiten. De prins is voor zover bekend nog niet buiten levensgevaar. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is maandag 20 februari, iets over half negen. Goedenavond. In Brussel wordt weer gepraat over de redding van Griekenland. We houden je daarvan op de hoogte. En Irene Woest werd weer wereldkampioen allround schaatsen. Alweer inderdaad, en ze is na negen hier te gast. Samen met Erbe Wennemers. Joop Cohen laat Den Haag van de vandaag voor wat het is. Wie gaat de veelgeplaagde fractieleider van de Partij van de Arbeid opvolgen? Zometeen Den Haag-watchers Siewert van Linde en met Frits Wester van het RTL-nieuws hebben we het daarover. Joost Kreugel was gisteravond in Den Bosch, oftewel Oeteldonk, om carnaval te vieren. Gesproken. En blijkbaar wij Westerlingen, zoals ik, snappen niks van de hele traditie carnaval. Maar wat ik het meest vervelende vind, is dat ik de laatste trein heb gemist. en uren moest rondzwerven, terwijl ik zo enorm naar mijn bedje verlangde. En het is nu zes uur in de ochtend... En het duurt nog een uur voordat ik pas kan gaan slapen. Ook dat is carnaval, Joris. Stel, je bent een uh, filmmaker, maar je kan geen budget bij elkaar krijgen om je film te maken. Vanaf nu kan je dan terecht bij EU1, een site van onder andere Waldemar Torstra. Goedenavond. Goedenavond. Zometeen meer over jouw site, maar eerst even, wat heb jij vandaag gedaan? Ik uh, ben vanmorgen begonnen met uh, vergaderen met EU1 en uh, de cijfers van het weekend doorgenomen, geteld hoeveel er is opgehaald voor al die filmmakers en ja. daarna um, uh, doorvergaderd en vanavond voor het eerst in tijden met mijn dochtertje gegeten, want tot nu toe uh, was ik altijd aan toneelspelen en dat was zaterdag de laatste. Was het lekker? Dating. Heerlijk ja. heel goed. Ja. Zometeen praten we verder over die cijfers. Of het je goed gaat al met EU 1. Ja. En je kunt ons ook de hele uitzending uiteraard volgen op de Facebookpagina. Facebook.com/slash today. En natuurlijk ook op Twitter twitter.com slash today. En als je gaat naar radio1.nl slash bn en dan klik je op de webcam en dan zie je mij zitten... maar ook Gio Lippens, die vertelt wat er zo meteen in de langste lijn zit. Ja, en wat het sportnieuws is van vandaag Precies. vooral... want Richard Roelofsen is voor de rest van het seizoen... gepromoveerd tot hoofdcoach van de Graafschap. Hij was bij de nummerlaatst van de Eredivisie... al assistent van de gisteren ontslagen Andries En De club heeft besloten om geen vervanger van buiten aan te trekken. De andere assistent van Uldering, Jan Vreeman... wordt nu Rolofsens assistent. Algemeen directeur Henry, eh, Henk bloemers van de graafschap, legt eerst uit waarom Uldrink eigenlijk weg moest. Ja, we hebben zaterdagavond na de wedstrijd met Andries gesproken. En Andries uh, kwam met wat signalen. Toen hebben we gezegd van, nou laten we daar zondagochtend in alle rust, als de emotie eraf is, eens verder over praten. Ja, en toen kwam eigenlijk naar buiten dat, uh, dat Andries toch wel, uh, of niet echt het idee had dat hij de boel nog op de rit uh, kon krijgen. Nou, toen hebben wij uh, in goed overleg besloten om uh, dat het wat voor de club het beste was, is om toch uit elkaar te gaan. Alleen het woord ontslag, dat hoor je ons niet nemen. Nou, de opvolger van Ulderink, Roelofsen, die heeft één opdracht meegekregen. Hij moet de Doetinchemse ploeg in de eredivisie houden. Dat zal niet meevallen, realiseert hij zich. Nee, het, is een, het is een aardige uitdaging die, die er voor ons ligt. En, uh, ja, dit, dit, dit, je moet verder. Dus uh, we zullen echt de schouders eronder moeten gaan zetten. En uh, ja, dat is ook eigenlijk het... het uh...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 Nog Hij heeft de cliché's al binnen in ieder geval. Altijd goed hè? als je ja. trainer wordt in een betaald voetbalclub. Precies. Uh, nog andere voetbalnieuws. De keeper van Rode JC, Pavel Kisek, is door de KNVB voor twee wedstrijden geschorst. Hij kreeg gisteren in de wedstrijd bij Heracles rood voor een onbesuisde actie. Peter Wisschor van Vitesse en Nicolas Moisander van AZ kregen één wedstrijdschorsing aan hun broek. Beiden kregen rood voor het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. En dan tennis. Michaela Krijcek heeft weer eens de tweede ronde van een WTA-toernooi gehaald. Ze won in Memphis, lekker ver weg, heel gemakkelijk. In twee sets van de Britse Elena Baltacha. En straks inderdaad in langs de lijn Meersport. Uh, de schaatstoekomst van vijfvoudig wereldkampioen Sven Kramer. Daar gaan we het over hebben. En haalt de eerste divisionist Emme het volgende seizoen, want die zitten in financiële problemen. We gaan weer luisteren. Dankjewel, Gio. Radio 1. Today. Het gaat over de vraag of ik verder effectief zou kunnen zijn. Daar heb ik het weekend nog eens goed over nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat onvoldoende kan zijn. En dan is er reden om terug te treden. Ja, Joop Cohen vertrekt als fractieleider van de Partij van de Arbeid. Dat maakt hij vandaag bekend. Vraag is dan nu, wie wordt zijn opvolger? We gaan wat namen noemen met onze eigen politieke man Siebert van Linden. Goedenavond. En Frits Wester van het RTL Nieuws. Goedenavond Frits. Goedenavond. Uh, Siebert nog een keer. Goedenavond. Ik, ik hoor je nog steeds niet goed, nee. Uh, dat wordt allemaal wel opgelost. Allereerst even de persconferentie van vanmiddag. Dat deed hij eigenlijk best wel lekker. Uh, dat hoorden we net al. Was dit een beetje zijn beste optreden tot nu toe, Frit? Nou, ik vond eigenlijk zijn beste optreden de dag dat hij het overnam van uh, Wouter Bos. Toen Wouter Bos uh, die ochtend zei van ja, ik stop ermee. Toen hield hij een verhaal daar. En hij kwam dus weg als burgemeester van Amsterdam. Een prachtige eindfunctie voor een politicus. Hij ging het toch nog een keertje doen. En uh, toen had hij een verhaal van ik goed had het met collega's. Wauw, hier staat misschien wel de nieuwe premier van Nederland. En daarna ging het eigenlijk berg afwaarts met alle debatten die volgden. De verkiezingsdebatten, debatten in de Tweede Kamer. En ja, steeds, steeds meer kritiek uit het eigen kring. Ja. Ja, En dan wordt het op een gegeven moment onhoudbaar. Ja. Hoe vond jij het, Sioven? Hoe deed hij het vandaag? Nou, ik ben het helemaal eens met Frits. Eigenlijk Het begin en het eind was het hoogtepunt van de carrière. En hij ging natuurlijk naar Den Haag toe om te gaan regeren. Uiteindelijk kwam hij er in een positie waarin hij vooral moest reageren. Dat bleek niet zo sterk zijn kant. Dat zag je vandaag ook wel een beetje. Hè. Zijn statement was goed, maar daarna werd het allemaal heel korselig en, uh, en moeilijk. En dat is toch wel typerend voor deze man. Is dat hij toch zo slecht politiek kan reageren op situaties en met nieuwe plannen kan komen. Want als je denkt, nu na anderhalf, twee jaar. van Wat heeft deze man nou uiteindelijk aan initiatieven, aan wetten, aan ideeën gelanceerd? Ja, dan is er natuurlijk wel heel erg weinig. En dat is best treurig. Ja. Uh, laten we het hebben over zijn opvolger. Want die moet er komen natuurlijk. En die gaat straks gekozen worden door PVDA-leden. Dat is wel een beetje opmerkelijk, uh, Frit. Ja, dat is heel opmerkelijk. Uh, kijk, een nieuwe fractievoorzitter is eigenlijk een uh, ja, taak van een fractie in de Tweede Kamer. Die gaan erover. En uh, Spekman, de uh, partijvoorzitter van de Tijfverhoofd, heeft gezegd: ja, de leden krijgen daar een belangrijke stem in. Een soort advies aan die fractie. Dat is op zich heel nieuw. Uh, bij lijsttrekkersverkiezingen hebben we dat natuurlijk vaker gezien. Bij de VVD, bij de Partij van de Arbeid, bij GroenLinks, andere partijen. Maar nu ook als het gaat om de fractievoorzitter. Ja, en diegene die het wordt... Uh, ...ja, die is niet meteen de politieke leider op termijn op nieuwe lijsttrekken. Dat wordt een soort tussenpaus. Als diegene, hij of zij, het heel goed doet... ...zou hij het ook kunnen worden, de lijsttrekker. Maar daarna komt er weer een nieuwe lijsttrekkersverkiezing... ...op weg naar verkiezingen... Ja kunnen snel zijn als het kabinet valt over de bezuinigingen. Kan ook duren tot 2015. Ja. Dus diegene komt echt een soort tussenfase terecht. Bij de leden krijgen een uh, stem erin. Ja, dan moet je toch denken aan een paar namen. Diederik Samson, Ronald Pasterk, uh, Al Bayrak wordt genoemd. Miert Hamer heeft eerder als fractievoorzitter geopereerd. Kan het misschien ook genoemd. Ja, dat zijn de namen die een beetje rondgaan. Ja, Siebert, ik zag jou ook al wat namen uh, rond twitteren... en uh, mensen met wie het wel eens was. Waar, waar gok jij op? Nou ja, je hebt eigenlijk, uh, zag je vandaag een beetje twee scenario's. Of inderdaad, zoals Frits zegt, een tussenpauze. En daar lijkt nu wel een beetje voor gekozen te zijn. En dan uiteindelijk de lancering van een politieke lijsttrekker. Dat kan uit de fractie zijn, maar de, gaan bijvoorbeeld ook hè, de naam van Loderick Ascher uit Amsterdam uh, gaat rond. Nou, dan moet je denk ik denken aan wie bijvoorbeeld vandaag naast Spekman stond. Hè. De vice-fractievoorzitter, nu uh, Jeroen Dijsselbloem. Nu even wat onbekender, maar binnen de fractie heeft hij toch wel veel steun of je gaat inderdaad naar kandidaten die zichzelf willen lanceren en uh, gekozen willen worden. En dan moet je inderdaad echt denken aan uh, Diederik Samson... die het eerder al in 2008 he, heeft geprobeerd. Uh, al Bayrak vlak haar uh, politieke ambities ook zeker uh, niet uit. Uh, en ja, ook nog wel de namen voor, bijvoorbeeld van Plasterk gaat rond... En die, die heeft al meerdere jaren al ambities. Ja. En die heeft zich altijd ingehouden uh, omdat hij uh, bevriend was met Cohen en Bos. Maar ja, die kan nu ook zomaar opeens als een duvel uit een doosje op het podium gaan Hé, hey, maar uh, Frits noemt een heleboel namen. Jij noemt er nu een heleboel. Is dat ook niet meteen het hele probleem van de Partij van de Arbeid? Dat er zoveel mensen zijn die het al eventueel een klein beetje zouden kunnen doen misschien. Maar ja, dat eigenlijk tegelijk... niemand het heel goed kan. En tegelijkertijd het probleem dat niet alle die kandidaten... dat bleek afgelopen donderdag in die fractievergadering ook... Dat al die kandidaten uh, voldoende steun hebben bij die fractie. Ja, dat wordt nu straks anders met stemrondes. Nou, Dijsselbloem heeft laten weten dat hij niet beschikbaar is. Dus die kunnen we voorlopig even doorstrepen. Het kan altijd zijn als de partij een beroep op doet dat hij het toch weer doet. Ik zet zelf mijn kaarten nu even op uh, Diederik Samson. Maar op termijn proef je wel. Ik heb vandaag een klein polletje gehouden op uh, Twitter dat uh, vanuit de Partij van de Arbeid uh, ze eigenlijk graag Lodewijk... als je straks allemaal willen. Goed, die staat natuurlijk aan de zijlijn nu. Die zit in Amsterdam, die kun je niet, niet invliegen als politiek leider. Want dan staat hij misschien wel drie jaar lang nog langs de zijlijn. Uh, dus er komt iemand voorlopig uit de fractie. En ik denk alles afwegen dat het Samson gaat worden uh, misschien pas sterk. En dan, uh, ja, als een van de twee het heel goed doet... dan wordt hij misschien echt de politieke leider... en de lijsttrekker op weg naar de nieuwe verkiezingen. En anders uh, toch, uh, als je... Maar als je uh, voor Samson gaat eigenlijk... Hè, dat, is, dat is absoluut niet een, een persoon die zichzelf ziet als tussenpaus. Die heeft eerder ook al in 2800 fractievoorzitter gestreden. Ga je dan niet krijgen, zeg maar, een beetje het Rutte-verdonk-verhaal... dat als uiteindelijk misschien Arsje zou besluiten om in de race te gaan... dat hij helemaal geen tussenpaus blijkt... en dat het een ongelooflijk harde politieke strijd wordt? Is dat dan wel de slimste keuze op dit moment? Ja, dat zou maar kunnen. Kijk, Dietrich Samson heeft zich de afgelopen periode ook geprofileerd als iemand met een heel breed verhaal. Mm. Hij is natuurlijk vrij uh, populair geworden, Ja, dat klinkt een beetje gek in dit verband, naar de caravan in Japan. Uh, daar heeft hij ook heel veel verstand van. Maar ook, maar als je interviews met hem ziet van de afgelopen tijd, iemand die echt een visie heeft uh, voor de Partij van de Arbeid voor de komende tijd. Dus die zou het zomaar kunnen worden. Hij heeft zich meer geprofileerd op dat vlak dan anderen. Plastek natuurlijk als het gaat om de, de economie, Griekenland, dat soort dingen maar op. Maar ik denk dat Samson, die heeft echt een idee of hij nou echt alles met zich mee heeft om uh, de nieuwe lijsttrekker te worden, dat moeten we afwachten. Uh, maar die zou zomaar een heel heel de kar kunnen trekken op met de verkiezingen. Ja, en dan krijg je een strijd tussen twee leiders, uh, Asje en uh, Samson, die gaat het uh, uiteindelijk worden. Ja. En verleden gezien ook bij de VVD tussen Rutte en Verdonk, hoeft voor een partij niet te slecht te zijn. Nee, want dan, dan, ik zit al meteen, uh, en, en ik ben nog niet eens politieke verslaggever, maar dan zit ik al een beetje zo handen te wrijven. En denk ik, oh, lekker weer voor echte verkiezingsstrijd. Gaat dat er ook komen, denk je? Ja, lekker, lekker, lekker. Ik bedoel, dat moet ja, de partij lekker, maar dan ook wel lekker zelf weten. Uh, het wordt in ieder geval spannend. Maar uh, de Partij van de Arbeid wil de leden hier heel veel stemming geven. En uh, dat is eigenlijk weer heel erg nieuw voor de Nederlandse politiek. Ja. Uh, zie je wat Frits zegt Samson? Wie zeg jij? Ik zeg ook absoluut Samson. En uh, als je Asje zou willen lanceren, zou ik zeggen... pak dan nu uh, Dijsselbloem. Maar ik vind ook toch nog steeds wel... nee, uh, Al-Bayrak vind ik heel interessant. Juist ook omdat ze vrouw is, omdat ze veel ambitie, veel pitten heeft. In het vorige kabinet ook goed gedaan heeft. En als je een beetje... maar goed, dus echt het vinger, vingertje in de lucht gooien. Kijken van wat nou misschien in de toekomst mogelijk is. Dan is, is Al-Bayrak natuurlijk wel uh, echt een persoon... die in het midden kan gaan binden, die partijen. Uh, dus dat, dat, dat kan interessant zijn. Maar op zich natuurlijk qua agenda is uh, Samson ver uit de man met de, met de meest brede, meest diepe agenda. En dat is eigenlijk wat we de hele dag vandaag horen, is Partij van de Arbeid, die heeft geen, uh, geen ideeën meer. Nou ja, bij zo'n type kun je ze wel halen. En als je Mariette Hamer ziet, ik weet niet of je de zondag in Buitenhof uh, hebt horen lopen pruttelen, mm -hmm. ja, nou daar moet je het niet van hebben. Dan nee. weet je dat je nog twee jaar op 12 zetel staat. We gaan het afwachten, de strijd is ja Er komt één ding wel bij, als je Albarak zou kiezen, dan wordt het misschien toch wel een te gemakkelijke schietschijf terecht, onterecht, moet iedereen zelf maar over oordelen, voor Geert Wilders. Dus in dat tijdsgewicht zou ik zeggen, dan is het beter voor de partij van de arbeid om iemand uh, Samsung te nemen of Plasterik of iemand anders. Maar niet Albairik, want die wordt te te geslacht op het door uh, Geert Wilders. Nou, ik heb het beloofd, we gingen namen noemen en dat is gelukt. Dankjewel Frits Wester en ook dank Siewert van Jo. Oké. Okay. We hebben Waldemar Torenstrauwen zijn nieuwe website EU1. On the other side of the I knew, West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Drive by BNN Today, Luc E. Kink. Bij alles wat we nu op tv zien zijn we afhankelijk van wat de zenderbasen voor ons hebben besloten. Maar dat gaat nu veranderen. Acteur Waldemar Torenstra laat nu het publiek beslissen. Sterker nog, hij vraagt zichzelf om hun portemonnee een beetje te trekken als een idee omarmen. Het project heet EU uh, EU1.tv en is te vinden op internet en als digitale zender. Iedere creatieveling van acteur tot zanger en van cabaretier tot tekstschrijver kan dan mee-pitchen. Waldemar, goedenavond. Goedenavond, wat ja. mooi verteld. Mooi wel, hè? Ja, We hebben er heel uh, middag op zitten broeden. Hey, jij was bezig met de cijfers, vertelde je net al, uh, vergadering vandaag. Was het een, uh, een vergadering met glimlach? Ja, het was wel een vergadering met een glimlach. Het blijft, blijft natuurlijk allemaal ontzettend klein uh, in, in de opstartfase. Maar er wa was meer dan 12.000 euro al toegezegd na dit weekend. En uh, de, over de 25.000 bezoekers. Dus dat betekent dat het, dat het gewoon het, het begin is gemaakt. En ja. we moeten gewoon de komende tijd doorgroeien. En mensen in Nederland duidelijk maken dat ja, op deze plek... Uh, uh, je, de, je nieuwe televisieprogramma's kan helpen ontwikkelen en films. En dat ja. je er leuke cadeaus voor krijgt. Ja, een goed idee kan je uitleggen in een paar regels. Uh, is mij altijd verteld. EU, in één zelfs. E ja. In één zelfs. Wat is het? EU, EU1 is een uh, platform waar de beste film- en televisiemakers van Nederland... hun ideeën pitchen aan het publiek om dat samen te ontwikkelen. Nou, dat uh, klinkt heel simpel inderdaad. En <laughs> uh, het, het mooie daarvan is, is dat ik dan als kijker uh, ook mee kan betalen... Ja, eigenlijk waar het van uitgaat is dat, dat uh, veel met de televisiemakers... die hebben vaak hele goede ideeën. Die willen dat voor een appel en een ei maken. Maar ze hebben net een, een beginpotje nodig uh, om dat tot ontwikkeling te brengen. Om het dan later eventueel te verkopen aan een zender die dat leuk vindt. En eigenlijk wat we doen is, is op, op de site vragen... je kan het bekijken, je kan het liken weet je, en dan in de sociale media uh, allemaal verspreiden. We nodigen ook zenders en, en andere omroepen uit om, om te kijken. Maar we vragen ook, geef eens een paar euro en daar krijg je dan vast een leuk cadeautje voor terug dat bepaalde te maken om de maker de kans te geven die eerste dingen te ontwikkelen. Daar ja. investeren ze zelf allemaal met met arbeid en eigen geld in, maar net dat zetje in de rug kunnen ze gebruiken. Nou, het is een beproefd concept. Hè. Dit, je hebt uh, crowdfunding sites zoals Kickstarter ja. en zo die het ook ja. doen. En jullie doen het dan speciaal voor mensen die een tv-programma of een film willen maken. Ja, en, en wat we eraan toevoegen is eigenlijk dat je niet alleen zegt mensen moeten nu wat geld geven. zeggen uh, ook, je kan het daarna ook op EU1 TV zien. Niet alleen online en op je tablet en op je telefoon, maar ook thuis. En dat is echt uniek dat we met Ziggo en UPC gezorgd hebben dat, dat, dat we thuis in de, in de huiskamer kunnen komen. Dus dat als mensen helpen bijvoorbeeld een film tot stand te brengen. Dan kan je hem, daarmee krijg je ook de code. Jouw IP-nummer krijgt de code om hem later dan ook te zien. Hm. Dus je, je betaalt eigenlijk, wat je doet, is een soort kijkcijfers voor vooraf. In plaats van dat je van tevoren uh, heel veel geld investeert... in iets waar je nog niet van weet of daar een markt voor is. Zeg je tegen het publiek, willen jullie dit zien? Zo ja, dan ga ik het maken. En het kan ook een merk zijn, het kan ook een fonds zijn. Uh, en dat allemaal in één systeem. Ja, ik heb uh, even wat cijfertjes. Uh, 900 euro is uh, toegezegd op dit moment voor de pitch van Ricky Kolen en Leo Blokhuis. Luister even mee. Het concept is eigenlijk... Eén mooie microfoon en daar moet je mee doen. Misschien dat uh, Edcilia Rombley het een keer leuk vindt of Trentje Oosterhuis. Uh, dus dan zouden we echt een goede selectie van allemaal uh, kleine liedjes kunnen verzamelen. Kijk, er is een, een programma, Monday Monday heet het. Zij willen een intiem muziekprogramma maken van 30 minuten. Uh, maar 900 euro is natuurlijk niet genoeg, er moet wel meer bij. Ja, maar dat, dat, dat is ook aan ons en aan de makers samen... en met name aan het publiek in Nederland. Wij moeten die mensen er naartoe krijgen. En als, als, nou ja, als, als 10.000 mensen een euro toezeggen... dan kunnen zij al vier afleveringen maken. En daarmee vullen ze wel een soort gat... wat nu echt niet bestaat op de Nederlandse tv. Een kleinschalig muziekprogramma met dit soort art, artiesten... die je op elk moment wat je wil overal kan, kan, kan bekijken. Ja, nog een pitch heb ik van uh, Tamar van den Dop. Uh, zij wil een nieuwe speelfilm maken, Supernova. Als je van de aarde af wilt komen, heb je 11 kilometer per seconde ontsnappingssnelheid nodig. Meer kan ik je helaas niet vertellen, omdat de financiering voor deze film nog niet rond is. Wel bijna. En dan wordt er natuurlijk gevraagd van, uh, ja. stort je geld, dat lukt bij haar aardig. Hè. We hebben meer dan 5000 euro al, oh, dat gaat ja, wel een goede ja, kant op. Ja, dat is sowieso een heel interessant uh, project, omdat het Filmfonds eigenlijk heeft gezegd, wij vinden het mooi, maar het is een soort familiefilm en uh, daar zijn natuurlijk heel veel aanvragen op. En ze hebben eigenlijk gezegd, als jij nou duidelijk maakt dat er een, een markt voor is, dat er publiek voor is, uh, uh, door te laten zien dat je geld op kan halen, dan steunen wij de rest. Ja. En daarmee geef je eigenlijk uh, veel met televisiemakers, cultuurmakers, wat zo de samenleving nu de hele tijd zegt, meer ondernemerschap. Dus uh, als zij dat beetje geld ophaalt, winst ze daarmee de jackpot, zou ik zeggen. Je, je wordt toch niet zo'n gefrustreerde tv-maker, hè? Die, oh, die, totaal, die, die nee, denkt van, oh, heel heb... zo mopperend <laughs> en zo. Nee, alsjeblieft niet. Nee, het, is, het leuke is dat we zelfs met de NPO en met een aantal commerciële partijen aan het praten zijn... dat zij de, de ideeën dan mee kunnen nemen. Het is echt puur een... Heel eerlijk gezegd heb ik het op dit moment nog te druk om zelf echt een project erop te zetten. Dus het is meer vanuit het idee dat het gewoon mooi zou zijn als het Nederlandse publiek betrokkener kan zijn bij het ontwikkelen van film en televisie. Hm. En het heeft juist niks met uh, frustratie te maken. EU1.tv, dat is het adres. En daar kunnen we dan uh, ja, gaan betalen voor dingen die we mooi vinden. Dankjewel, Walmer. Nou, leuk om dit verhaal te doen. Dank jou wel. In Brussel zijn de Europese ministers van Financiën weer in zijn Griekenland aan het redden. Het laatste nieuws hoor je zo meteen. En hackers heersen over de wereld, zo lijkt het. Wie zijn die hackers eigenlijk? Om kwart voor tien een kijkje in de wereld van de Nederlandse hacker. En na negenen te gast iemand die we uh, recht een topschaatser kunnen noemen... voor de derde keer wereldkampioen Allround, Irene Woest. En nu eerst de dagen in Brabant van Joost Kreugel. Er moet meer getongd worden! Ja, vind jij dat ook? Ik vind uh, niks eigenlijk. Zolang er een beetje leeg in. Zolang we maar carnaval kunnen vieren. Wat is dat dan voor jou? Wij, Kom, kijk doen. Ja, wij betonen. Ga je tongen vanavond? Dat vind het een beetje een rare vraag als man tot man. Nee, ik vroeg niet of het met mij wil tongen, maar, nee, maar dan, of vind gaat ik tongen. Dat, dan vind ik het nog een beetje een, een vraag van ik denk. Ja? Ja, Ké oh, mijn vriendin ben. is niet hier. Woon vriendin in naar Bos? Nee. Nou, buiten de postcode kan je prima tongen. God, Waarom Waarom? Nou? Nee. Nee. Moet Waar denk je dat ze het over hebben? Haha, ja, porno. Ja, wat alles. Zes studenten. Ja, het gaat samen. Twee handen op één buik. De manier waarop deze jongens het doen, gewoon zomaar op straat... meisjes versieren, aanspreken om met ze te zoenen, zou niet mijn manier zijn. Maar goed, ik ben hier al eventjes in Den Bosch of Oeterdonk, zondagavond, zoals het nu heet. En het is carnaval en het is één groot feest. En deze studenten van boven de rivieren zijn lekker aan het drinken... maar willen vooral ook zoenen en misschien meer. Maar als je bossen naar gesprek... En dan zeggen ze, ja, die Westelingen die snappen er eigenlijk helemaal niks van, van het carnaval. Althans voor mij, zo zie ik het, is het toch gewoon verkleden en drinken. En eh, als je de behoefte hebt, zoen wat meer toch niet. Eindelijk ben ik binnen en ik ben ongeveer zo'n 10 minuten bezig geweest om bij de wc's te komen. En een man staat hier verkleed als vrouw en zij is toiletjuffrouw. Het gaat helemaal nergens over hè? Nee, wat gaat het over dan? Het is nu een beetje, op boven de rivieren vanaf morgen is het hier echt een Brabantse feestje. Alles boven de vieren moet geen werken en dan is het echt een Brabantse feest. Ja, en, en overmorgen is het allemaal gemoedelijker en dan gaat alles goed. En Vanavond zijn er nog een aantal, ja, ja hoe moet ik het zeggen, mestelingen ja, zoals ik. Ja, en het houdt een beetje de boel op. Snap je wat ik bedoel? Alles onder de vier kan feesten en weet hoe het moet. En gaat zijn gangetje. Maar zodra er wat mensen bij komen die, die er niet van af weten, gaat het mis. Ik sta hier bij de toiletten. Ik heb zoveel Amsterdammers en Rotterdammers al gehad. Die lopen iedereen om te stoten en als iemand ze aanraakt duwen ze die de andere kant op. En ja, als wij dat doen morgen, dan is het goed. En dan dansen we verder, weet je wel. De meeste boven de vliegen, zoenen, zuipen, neuken. Voor de lul, voor de kut en voor de vechten. En wij zijn hier morgen en overmorgen echt op, om te feesten. Dat kan wel eens. Je bent ermee opgegroeid. En als je er niet mee bent opgegroeid, ben je het ook weer leren. Ik ben nu elf jaar hoederdonker, zoals ik al zei. En ik heb het de eerste drie jaar echt moeten leren. En nu raak ik helemaal los. En ik dacht dat ook. En ik heb het in het begin ook zo verkondigd. Maar daar is echt helemaal niet. De vrouwen zijn niet zoals je denkt dat ze zijn. En het draait gewoon om een feestje bouwen. Water hoort er niet bij, maar gewoon drinken. Niet handtastelijk, gewoon leuk. Er zijn zoveel tradities. En dat kun je ook bijna niet uitleggen. Dit is een, een, een gevoel wat je meekrijgt. Snap je dit? Dit is toch prachtig? We zitten hier richting Utrecht. Afstand, afstand. Ik zit nu in de trein, het zal allemaal met carnaval probleem, want ik, ik ben niet met de auto gegaan, maar met de trein. En ik was er heilig van overtuigd dat de laatste om drie over één zou gaan, maar dat was een uurtje eerder. En inmiddels heb ik uren door de stad gezorven en zit nu eindelijk om zes uur in de trein richting Hilversum. Westeling, zuipen, zoenen, tradities, weet ik veel. Het zal allemaal wel. Ik, doe het, ik ben ik nu echt helemaal klaar met carnaval. Ik zit hier tussen mensen die gewoon weer gaan werken... in mijn bij elkaar gezochte wielen en pakje stinkend naar bier. Het enige waar ik op dit moment naar verlang is mijn bedje. Ik zie hem al zo zitten in zijn wielrenpakje in de trein. Tussen al het werkvolk. Ja. Als je vragen hebt, dan stel je die op Twitter. En dan zet je de hashtag durf te vragen achter. In de hoop natuurlijk dat de Twittergemeenschap die gaat beantwoorden. Wij pikken de leukste vragen eruit en geven antwoord. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Soms moet een lichaam in een ziekenhuis gekoeld worden na 32 graden. Zoals nu bij Prins Johan Frieso. Hoe doen ze dat eigenlijk? Hashtag durf te vragen. Ik ben uh, Michael Kuiper en ik ben neuroloog intensivist. Het lichaam afkoelen tot een temperatuur van 32 tot 34 graden wordt gedaan bij patiënten na een reanimatie. Het wordt meestal gedaan door een soort koelmatras cool te gebruiken of een koel cool deken waarbij er om een patiënt heen ligt en waarbij er... ...vocht door zo'n matras loopt... ...die het lichaam naar de gewenste temperatuur brengt. Dat betekent dat het water wat in zo'n matras of in zo'n deken loopt... ...dat 32, 33 graden is. Dus dat is helemaal niet zo heel koud. Maar daar kan je iemand heel goed mee afkoelen. Als iemand wordt afgekoeld van een normale temperatuur... ...naar 32 of 33 graden... ...dan zie je het rillen, meestal optreden... Dat is juist niet gunstig als dat gebeurt. Dus wat we dan doen is uh, mensen medicijnen geven om ze in slaap te houden. En soms ook medicijnen, uh, als dat nodig is, om uh, de spieren te verslappen. Als durf te vragen. Zo meteen duiken we in de wereld van de hackers. Hackers heersen over de online wereld. Maar wie zijn die hackers eigenlijk? En zijn ze eigenlijk ook allemaal gevaarlijk? Het antwoord hoor je zo meteen. En Erben Wendemars zat een half uur geleden nog in het vliegtuig vanuit Moskou... en komt voor huis gaat eerst even bij ons langs. Ik zie hem al zwaaien hoor. Hé hey Erben, goed dat je er weer bent. En Irene Woest spreken we ook meteen. Ze is uh, wereldkampioen geworden. Dat allemaal zo meteen na het nieuws met Ewout de Jong. N N N